De Vossenjacht. U kunt luisteren naar een hoorspel geschreven door Erik van Zuylen. Personen. Meneer Wolf, directeur van de firma Wolf, Broes Hartman. Mevrouw Wolf, zijn echtgenote, Corrie van der Linden. Meneer Gans, administrateur en voorzitter van de personeelsvereniging, Wim Kouwenhoven. Meneer Valk, calculator, Bert Dijkstra. Meneer De Haan, controleur, Hans Veerman. Meneer Specht, reparateur, Piet Ekel. Meneer Duif, chauffeur, Kees van Ooyen. Meneer Raaf, emballeur, Jan Wechter. Mevrouw Baars, telefoniste, Joke Rijtsma-Hagelen. Mevrouw Vlot, telexiste, Maria Lindes. Mevrouw Mossel, typiste, Trudy Libosan. Mevrouw Weiting, receptioniste, Ine Veen. Mevrouw Stokvis, facturiste Paula Major, Een ruiter te paard Frans Vaassen, een oude dame Nels Snel, een drenkeling Willy Ruis. De Vossenjacht. Welkom, meneer de directeur. Ik heb een speciaal plaatsje voor u vrijgehouden onder het gebladerte, zodat de lak van uw auto beschermd wordt tegen de felle zon. Ja, inderdaad. Meneer Gans hebben we er mooi weer bij. Zich zitten er hier veel vogels in dat geboomte. Meneer Wolf, ik mag geruststellen dat onze personeelsvereniging... dit natuurgebied juist om zijn vogelrijkdom heeft uitgekozen. Ik vraag het omdat ik niet wil dat ze het dak van motor bevuilen. Ik begrijp uw zorg, meneer Wolf. Ik meen te weten dat vogels zich niet zozeer aan de rand van het bos ophouden. Ah, goed. Dak motor Dat ik van motorkant tegen praat je toch, Wolf? Dit is onze administrateur, even dacht Dag mevrouw Wolf, het is mijn eer... Ja, ik herinner het mij. Meneer Gans... Is het niet? geheel duur. Mijn vrouw zal straks de prijzen uitreiken. Ach, prijzen uitreiken, de eerste palen slaan, lente doorknippen, flesje champagne tegen scheepswandelaat uiteenspatten, tombola's, fancy fest, verloting en bazaar. Liefdadigheid, het ja. wordt mij te veel Even soms. Nee, hadden gemeente, mevrouw Wolf, ook dit jaar weer een kalkoen aan de winnaar. Ach, boah. Doodbeest! Ah, het is nu wel een jachtpartij, mevrouw Wolf. Ja, ja, ik hoop maar dat die goed verpakt is in plastic en dat het er niet doorheen lekt. Want bloed op mijn bontje ja, als dat zou ik niet kunnen verdragen. Ik zal de verpakking extra laten natiepakken. Is het hele personeel aanwezig? Maar dat spreekt, meneer Wolf. Niemand van ons zou het jaarlijkse uitstapje willen ja, missen. Goed, laten we dan beginnen. Stilte alsjeblieft, wilt u een ogenblik uw gesprekken onderbreken? Mag ik verzoeken om uw aandacht? Dank u, dank u. Vrienden, medewerkers en medewerksters van onze onvolprezen firma Wolf. Het verheugt mij als voorzitter van de personeelsvereniging u allen welkom te mogen heten voor ons jaarlijks festijn in de open lucht, de Vossenjacht. In het bijzonder en hartelijk welkom aan onze directeur, meneer Wolf, die volgens traditie het startschot zal lossen. Ik dank u. En aan mevrouw Wolf, die aan het eind van de jacht de prijs zal uitreiken aan de winnende ekip. En dan nu de Vossenjacht. Voor hen die pas dit jaar in onze schaar van medewerkers zijn opgenomen... ...zal ik nog even uitleggen hoe de Vossenjacht in zijn werk gaat. Let dus goed op. Kijk, zo dadelijk gaat u in groepjes van twee op pad. Elke dame met een heer om haar te beschermen tegen de onbekende gevaren van het woord. Ja, al heeft u natuurlijk niets te duchten. <grootie> ja, en elke heer met een dame die hem met haar vrouwelijke intuïtie kan ondersteunen... het speuren naar de vos. Want dat is de opdracht... ...zoek de vos. Ja, je ja, je juist. De karper, dan, eerste vraag. Waar bevindt zich de vos? Wel, de vos kan zich overal in dit terrein vol onverwachte doorkijkers ophouden. Laat geen heuvel u te hoog, laat geen pad u te mul, laat geen moeras u te drastig, laat geen sloot u te diep en laat geen struikgewas u te dicht zijn om de vos op te sporen. Ja, nou. Goed, tweede vraag. Hoe herkent u de vos? <laughs> Juist, hoe herkent u de vos? Wel, de vos weet hoezeer hij zou opvallen te midden van mensen die dit natuurgebied uitkomen. Zijn gewone gedaante zou hem onmiddellijk verraden. Maar de vos is slim. Ja, ja, ja. Hoe kan hij zich het beste te midden van mensen schuil houden? Door ja, de gedaante aan te nemen van een mens. Derde vraag. Wat voor mens? En dat ga ik u niet verklappen. Oh. Nee, nee. Iedereen die u op uw wandeling tegenkomt, kan de vos in vermomming zijn. Aarzel dus niet elke onbekende wandelaar aan te spreken. Vraag hem. Bent u de Vos? Eh, want als hij met ja antwoordt... ...dan mag u zich de gelukkige winnaar noemen van een hele kalkoen. Wow. Ja, en denk om... ...denk om, de Vos is op weg naar zijn hol. En als hij zijn hol bereikt voordat iemand hem heeft gesignaleerd... ...dan is de Vos winnaar en gaat de kalkoen uw neus voorbij. Zet dus, als u dadelijk vertrekt... Uw beste beentje voor. Ja. Meneer Gans. Meneer Gans. Mag ik even wat vragen? Ja, ja natuurlijk. Ga je gang, juffrouw Mossel. Meneer Gans, hoe ziet die er nou uit, die vos? Nou, zoals ik al zei, juffrouw Mossel... ...de vos kan allerlei vermommingen aannemen. Oh. Dat weten de andere mensen nog wel van de vorige jaren. Ja, die was, oh, was, oh, <laughs> nee, was er niet. Maar een dienstmeisje dat een die jangelend kind voert, menig ik dacht. Laat ik haar negeren. Ze moet zich wel schamen met Suzanne de Kleuter... ...maar ja, zij was de ja. Of de kikvorsman met zijn ...hoofd net boven water, waarvoor velen meenden dat hij een spion was... ...maar hij, hij was, was de bos. Bos. En dan de parachutist in de top van de boom. Ik dacht toch wel, vossen die kennen niet klimmen. <hijen> Daarom <hijen> kwam hij ook uit de lucht vallen. Ja. Goed, zijn er verder nog vragen? En Melchor, nee. Prima. Nou, dan gaan we over tot het volgende punt. De samenstelling van de equipes en ook hierbij kunt u uw speurs in uitleveren. U heeft alle bij aankomst een gesloten enveloppen ontvangst mogen nemen. De dames een roze envelop. En de heren een lichtblauwe. Ja, maakt u ze maar open. In elk van de enveloppen. ...zit de helft van een aanzichtkaart. Oh, ik heb de kaart met een poesje, wat een lief poesje. Maar ze heeft de staart verloren, wat zielig. Poesje, waar is je staartje yes, dan? Jezus, mossel. Ik denk dat een van de heren het ontbrekende deel van uw aanzichtkaart wel kan aanvullen. Oh, ja, ja, ik ken ze wel, die beesten. Ze schieten altijd vlak voor je wielen over de weg. of ze staan stil als een bellenpaaltje met van die reflecterende oogjes. Ah, schattig. Zo'n halve poot en een staart, dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. Onze kaarten zullen wel passen, juffrouw Mossel. Oh ja, kijk eens. Ook Poesje is weer compleet. Wat een potje. Ik verblijf inmiddels met gevoelens van de meeste Het is wel goed hoor. Eén paar heeft elkaar al gevonden. Meneer Duif, onze razendsnelle chauffeur. en juffrouw Mossel. Onze die typisten. Ah. <grijg> Al is het vosje nog zo snel dit koppel achter. Oh, ja, hallo. <grijg> hallo, meneer De Haan, Hendrik, Anton, en Nico. Mag ik uw kaart zien? Meestal ben ik het die de kaarten controleert, juffrouw baars, maar vooruit. Oké, oh, kijk, komt de kaart passen. Wat een geluk, wat een oh ja. voorteken. We zullen nu samen op jacht gaan, meneer de Haan. Enkele weken voor onze verloving. Wat een romantiek. Ja. Ik heb zo naar deze dag verlangd, zoals ik ook naar onze verloving uitzie. Wanneer onze beide kaarten in een passende enveloppe worden rondgestuurd. Alleen ik begrijp niet wat deze kaart moet voorstellen. Zo'n dier heb ik nog nooit gezien. Ma ma mag ik even controleren, juffrouw Baas? Hmm, ik vrees dat u zich vergist, u heeft een muis aan een olifant gekoppeld. Een muis? Een muis aan een olifant. Oh, wacht, vreselijk. Weg mee, weg, weg. Meneer Gans, meneer Gans. Ik heb hier een beest met zo'n rare staart. Ik kan er niet opkomen wat dat nou toch mag wezen. Inlichting, vreemdstaartig dier. Stop. Dat is onmogelijk. u onmogelijk. Aan geen van de dames is het achterdeel van een dier verstrekt. Het zou toch onbetamelijk zijn? Kop. Ja, alleen de heren hebben een geestelijk evenwicht... ...dat hen toestaat onberoerd een losstaand achterdeel te beschouwen. Oh, ja, ik zou het mij niet vergeven. U moet in de waard zijn met een kop. Een kop met een staart? Uh, juffrouw Vlot, uit uw beschrijving die overeenkomt met die in mijn encyclopedie voor zelfstudie... ...maak ik op dat u in het bezit bent van, van de ontbrekende olifantskop. Mag ik het even controleren. Hmm. Is dat nou een olifant? Ja. Ik ben sprakeloos. Oh. Over en sluiten. Oh. Het benenkoppel. Ah, ah, ah. Meneer ons in niets ontzien. de Haan, onze niet zo ontziende controleur gaat op potten samen met onze rapporteel mevrouw juffrouw Vlot. Ja. De gangen van de vos zullen snel en noodlettend worden aangegaan. Oh, meneer de Haan. U zult u de hele middag met u losgeslagen juffrouw vlog moeten optrekken... en niet met mij, terwijl ik toch u aanstaande ben. Wat opschuwelijk. Dit is niet maar, eerlijk. mag ik het even recht zetten, juffrouw Baars? Er is geloofd. En daarbij heb ik geen onrechtmatigheid geconstateerd. O, oh, de dag van het jaar dat we buiten zijn, moet ik dan helemaal alleen het bos in? Kunt u dat over uw hart verkrijgen? U houdt niet ik van me. Ik heb alles gecontroleerd. Had u soms een kaart met een muizenkop verloren, juffrouw Baars? Nee, ik heb hem niet verloren. Ik heb hem weggegooid ver weg. Oh, dat hindert niet. Dat fatsoeneren we wel weer, hoor. Die kaart is zo weer geplakt. Kijk eens even, er staat nog een tekst onder. Piep, zei de muis. Maar dat is even leuk voor de kinderen. hè? Steken er zo ook nog wat van op. De koppel meldt zich aan. Onze vindingrijke reparateur, meneer Specht, de winnaar van het vorige jaar. Ja, hij had meteen door dat de telefoonhersteller in zijn tankje in werkelijkheid te vermonden. Ja. vond. Ja, ja, ja, zo was het. En nu wordt hij dan vergezeld door onze slaafvaardige juffrouw Baars. Nou, dat zit gebeiteld. De vos wordt gevangen tussen twee ijzeren tangen. <tie> Hallo, meneer Specht. Simon, Pieter, Eduard, Cornelis, Hendrik, Theodor. Wilt u niet ruilen? Oh, nee, juffrouw Baars, dank u wel, hoor. Ik ben dik tevreden. Van ruilen komt huilen. Maar u bent verkeerd verbonden. <tie> Ziet u, meneer de Haan en ik, wij gaan binnenkort een verbindenis aan. Oh, zo doen Mijn hartelijke geluk Haan, De Haan, tijd hoor. Waarmee? Ogenblikje nog. Meneer Specht, zou u niet met je vrouw vlot willen optrekken, die nu net, meneer, de haan mijn toekomstige verloofde de middag zal doorbrengen. Nou ja, kijk, de haan zegt altijd als je mijn reparaties controleert... aan de regels moet je houden, hè. Nou, dat doe ik dan maar. Dan zeg ik de hele middag niks meer tegen u. middag. Ik zoek een hondenbek. Het is waar dat een jager doorgaans slechts de staart van zijn trouwe vier voor zich door het struikgewas iets schuiven, hè? Maar hij weet dat de hondenbek nodig is om het afgeschoten wild te apporteren. Hij spreekt ons ambaleur, meneer Raaf. Onze oudste medewerker, meneer Raaf, en de enige ervaren jager op echt wild, Heeft ze geweer meegenomen. De vos kan wel inpakken. Ah! Wie, oh wie, zal de jager vergezellen? Ja, ja. Is dit een takkel, een haaswind, een bloedhond? Wat moet hij kosten? Wat moet hij opbrengen? Kijk eens aan, onze facturisten. De vos zal de rekening gepresenteerd krijgen. Juffrouw Stokvis apporteert de hondenbek. Het vierde koppel is compleet. Ja, laat eens kijken. Het lijkt me een bastard, juffrouw Stokvis. Daar is niets mee te beginnen. Oh, nou ja, nou ja. Zeg, uh, uh, dat geweer is toch niet geladen, meneer Raaf? Wat dacht u? Dat je een vos neerlegt met losse vlodders? Ja, maar u neemt dat geweer toch niet mee? Stel dat u struikelt en het opeens afgaat... Het dan... hoort bij de jagersuitrusting, juffrouw Stokvis. Bij de jacht gebruikt men een geweer en een hond. Oh, oh, oh, oh, oh. Dan ben ik de hond, zeker. Hè? Nou, ik zal wel lopen, maar blaffen, dat doet u zelf maar, hoor. En uh, ruiken, juffrouw Stokvis? Hoe oh, vindt u niet dat ik lekker ruik, meneer Rauw? Meneer Valk, wat zit u daar toch te doen, zo afgezonderd van de anderen? Had u een afspraak? Ik calculeer het aantal schoenzolen dat uit de koeienhuid op deze foto kan worden gesneden, juffrouw Wijting. Maar die huid is toch niet compleet, meneer Valk. Er hoort toch nog een heel stuk aan. U heeft gelijk je verwijting. Ik ben uitgegaan van onvolledige gegevens. Ik zal al mijn berekeningen opnieuw moeten doen. Mm, u bent wat verstrooid, meneer Valk. Mm. U zit niet op kantoor. Hey. Meneer Valk is vandaag niet op kantoor. Het is onze vrije dag. Ja. U hoeft niets te calculeren, ja, het gaat erom de vos te ja. Het laatste koppel, maar niet de minste. Onze calculator, meneer fout hm? en onze receptioniste, juffel Weting. Oh, de vos zal daar rekening moeten houden met een warme ontvangst. Oh, ja. oh. ja. ja. Zo, en nu, uh, nu ieder zijn jachtgezel gevonden heeft, wil ik graag het woord geven aan onze directeur, meneer Wolf, die het startschot ah, meneer Wolf, meneer Wolf, meneer Wolf. zal lossen voor ons jaarlijkse vossenjacht. Ja. Dank u wel, meneer Gansen, bedankt. Lief, geleefde medewerkers. Met ontroering herinner ik mij de dag aan het uur... ...dat ik het loste voor de eerste vossenjacht. Wat een knal. Wat een knal. In die tijd voelde ik mij als een vader... ...die zijn kinderen meedam naar buiten... ...om zijn lust te laten ravotten. Dankbaar en eerbiedig zaagt gij naar mij op, hoewerkers. En die moeder sloegt gij de ogen neer wanneer hij met trillende handen de prijs aanhaamt die mijn echtgenote, en geliefde echtgenote, mevrouw Wolf, aan u uitreikte. Aan allen zonder onderscheid, een kop over heerlijke damme de kippen. Sindsdien heb ik voor vele vossenjachten het startschot mogen lossen. Ik zou herinneringen kunnen ophalen, anekdotes vertellen, mijmeren, in gepeins verzinken. Levera door, ik zal kort zijn. Veel is er in de afgelopen jaren veranderd. Nu voel ik mij gelijk aan u, werker, tussen medewerkers. Werkend voor één groot signaal: de goeie van de firma wolf. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. U, uw plichtsbetrachting steekt mijn hart onder de riem. En nu zou ik willen uitroepen: Heren, vergeet voor één dag het administreren, het calculeren, controleren, repareren, chaufferen, ambaleren. Dames, pas morgenochtend hoeft u zich weer te herinneren hoe te telefoneren, telegraferen, typeren, recepteren en factureren. Ja. Ik zal vergeten vandaag te dicteren en te dirigeren. Nu is de tijd gekomen om te deduceren en te combineren. Dames en heren, ik wens u al een goede dag. Dank u wel. Rijkt mij, pistool, meneer Hans is het geladen. Het is geladen, het kan niet missen. Ikzelf heb daarvoor zorg gedragen. Dank u. Op de plaatsen. Op de plaatsen. Stop, stop. Hals het taart. Meneer Raaf, te laat. De anderen zijn al weg. Oh, oh, oh, oh, meneer Raaf, kijk eens wat oh, u heeft gedaan. Waarom heeft u meneer Wolf neergeschoten? Zo komt er niet te passen. Het is een vaste, geen wolvenjacht. Kijk eens hoe welke verdriet mevrouw Wolf is overmand. Oh, oh, mijn man is getroffen. Hij is in elkaar gezakt. Zijn bloed gutst over mijn wondjas, maar ik sla er geen achter. op. Oh, help toch, help. Ach, mijn wolfje, mijn arme schaap, dat je zo aan je eind moest komen. Je gaat toch niet dood. Mevrouw Wolf, ik leef met u mee. De smart die u toont bij dit tragische ongeval, lijkt mij heel overtuigend. Diep gevoeld. Oh. Het zal moeilijk zijn om de dader te vinden. Alle die van de plaats is onherse weggehold, hebben daarmee de verdenking op zich geladen. Maar misschien meenden ze werkelijk het startschot van meneer Wolf te horen, oh. en niet de treffer van meneer Raaf. Dan is hun haast goed te verklaren. De tijd is gekomen om te deduceren en te combineren. Waren de laatste woorden van meneer Wolf, althans bijna wolf. treffend. En waarom, meneer Raaf, heeft u uw geweer afgeschoten? Ik had de regels toch duidelijk uitgelegd. En waarom zou ik niet schieten? Ik heb mijn jachtakte. Geen sladder en verzand. Mijn hond, juffrouw Stokvis, is erop af om de aangeschoten oh, vogel oh, te apporteren. Oh, mijn man ligt in een doodstuip. Doet u toch iets? Staat u daar niet zo? Haal een dokter, een ambulance, een chirurg, een welthospitaal. Oh. Meneer Raff, wat moeten we met een dode directeur? U bent ons ambaleur. U moet hem maar balzemen en ambaleren. Oh. Nee, meneer Gans. De directeur heeft gezet, vergeet vandaag te ambaleren. Denk alleen aan de jacht, de vosjacht. En daar houd ik mij aan. Zijn woord is wet. U heeft mij tegen kunnen houden omdat ik wat slechter been ben. Maar nu moet ik werkelijk gaan. Anders haal ik mijn hond, onze facturist, de je vrouw is, niet meer in. Oh, meneer Gans. Eindelijk alleen. Mevrouw Wolf, eindelijk samen. Na hoeveel jaren van angst voor ontdekking, vrees voor ontslag... Eindelijk zijn we verlost van uw tyrannieke echter nooit. Wat een opluchting, maar wat een slag voor de firma Wolf. Hij is niet meer onze directeur, zo geliefd bij zijn personeel, zo gehaat door u en daarom ook door mij buiten kantoor huren. Hoe lang heb ik de administratie moeten falsificeren om u de gardroom, de geschenken, de dranken, de diners, de overnachtingen te kunnen aanbieden die meneer Wolf u niet gunt om u de genoegens te verschaffen die uw man u niet toestond. Hoe vaak heb ik de stempelklok moeten derailleren... om u in het geheim te kunnen ontmoeten? Dat is nu allemaal verleden tijd, meneer Gans. Denk er niet meer aan. Denk aan de toekomst. Ik voel mij opgelucht bij de gedachte dat mijn man er niet meer is... die mijn leven tot een hel maakte. Maar ik voel een loden last als ik eraan denk... dat de directeur van de firma Wolf... ...is weggevallen. Als weduwe van meneer Wolf zal ik Rouw ...en mijn sluiers gehuld terugtrekken uit het publieke leven. Maar als grootste aandeelhoudster in het familiebedrijf... ...zal ik onmiddellijk mijn plaats aan het hoofd van de directietafel innemen... ...en mij een energieke, voortvarende en onaandoenlijke zakenvrouw tonen. Een waardig opvolgster van de overleden directeur. En u zult mij niet langer in het geheim beminnen, meneer Gans. Mevrouw Wolf, ik juich. Laat me u kussen. Nog niet. Want als directrice van de firma Wolf zal ik ontdekken dat u, meneer Gans, jarenlang een dubbele boekhouding hebt gevoerd. En de stempelklok omzeilt En de directeur bedrogen. En de vrouw van de directeur verleid. En de firma opgelicht maar mevrouw Wolf, wat een keiharde woorden. Wat een onverbloemde taal. U zult zich een energieke, voortvarende en onaandoenlijke zakenvrouw tonen. Een zegen voor de firma. Maar mij doet u onrecht. Wilt u ontkennen? Ontkennen zal mij niet baten. Maar schade zal het mij ook niet. Het kapitaal dat ik ontrokken de firma Wolf door de administratie te falsificeren, deed ik aan u toekomen. De grootste aandeelhoudster in het familiebedrijf en bovendien de directrice. Het staat op u, niet op mijn bankrekening. Hmm. Ik maak mij meer, meer zorgen dat de prijsuitreiking in het honderd loopt. Kan de kalkoen worden uitgereikt of moet dat uit... De is achterwege blijven. Ja, maar wat moeten we er dan mee aan? Zelf opeten? Zullen we een hap door mijn keel kunnen krijgen? Wat maakt u zich zorgen over dat dode beest? Dat loopt niet weg. Bedenk liever wat we aan moeten met het lichaam van mijn gehate man, onze geliefde directeur, dat hier ontzield op de grond ligt. Met het startpistool nog in de hand. Een startpistool? Een startpistool. Slechts in zoverre dat de knal een groep mensen in beweging heeft gezet, mevrouw Wolf. In werkelijkheid was het een dodelijk wapen. Riets jaren heb ik mij erover verbaasd... dat uw man bij het afvuur van het startpistool... de loop spelenderwijs op zijn eigen hoofd te richtte. Mijn wolf. U wist dat hij van een gevaarlijk leven hield. U hebt mijn man een dodelijk vuurwapen in handen gespeeld... dat niet van een onschuldig startpistool te onderscheiden was... U hebt hem gedood. Nee, mevrouw Wolf. Uw man, die ik in het geheim haat in het openbaar liefheb, omdat ik u in het geheim liefheb in het openbaar haat, uw man heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Het bewijsstuk, het pistool, houdt hij in zijn hand geklemd. De vingers zijn verstijfd. Het lichaam is verkramd. Het corpus delicti is op zijn slaap gericht. Waarom heeft hij zich van het leven beroofd? Hoe is hij tot zijn daad gekomen? Wanneer wij diep in de kastboeken graven... zullen we ontdekken dat de administratie is gefalsificeerd. Dat de overledene kapitaal aan de firma heeft opgetrokken om in het geheim zijn maatressen te menteleren. Geheim, want niemand kent haar. Alleen hij kende haar. Dat geheim heeft hij nu meegenomen in zijn graf. Toch werd de angst voor ontdekking hem te veel. Hij heeft de dood verkozen boven de schande. En wij hebben het ontdekt. U, de echtgenote, vermoedt het bestaan van een rivale en ik administrateur het bestaan van een fraudeur. Maar wij zwijgen erover, want hij is dood en over de doden niets dan goeds. Hij zal voortleven als de onkrukbare wolf. En ik heb mij gezuiverd van een zware verdenking en ben als administrateur gerehabiliteerd. U bent een sluwe vos. Uw dienaar, mevrouw Wolf. Mijn medewerker, meneer Gans. Meneer Rolf! Meneer Rolf! Ja, ja! oh, oh, oh. oh, oh. daar bent u dan eindelijk. En nog steeds sjouwt u dat rare geweer. Ik zocht een aangeschoten fazant juffrouw Stokvis. De anderen zijn al lang verdwenen. Weet u hoe lang ik hier al sta te wachten? De anderen lopen verkeerd, Juffrouw Stokvis. Ach, hoe kunt u dat nou weten? Niemand weet toch waar de vos zit? Ze lopen met de wind mee. Dan ruikt de vos al op een kilometer afstand. Nee, wij gaan een omtrekkende beweging maken. Tot de wind ons in het gezicht blaast. Dan loopt de vos recht in onze armen. Oh, u zegt het mij hoor. Ik schrik mij wel. Mij gaat het toch om de frisse lucht en de beweging. Als u maar niet de stilte verstoort aan dat afschuwelijke ding af te schieten. Hierheen, Juffrouw Stokvliet! Ja, ja! Hopla. Zo, Juffrouw Mossel. Laten wij nou maar eens kalm aandoen. Laat die anderen maar jakkeren. Achter het stuur ben ik een maniak. Altijd gas op de plank. En ik heb de pest aan elke boom langs de weg die men vergeten is te kappen. Wat een onoverzichtelijke rotzooi. Maar. Te voet ben ik een natuurliefhebber. En ik hou van kleine, stille paadjes door het dicht struikgewas... de waterkant... de overhangende wilgen... een rustig stekkie... en de hengel uit. Oh. Ja. en waar vist u dan naar, meneer Duif? Nou, zoals het uitkomt. Wat maar bijten wil. Snoek, karper, zeel, braas, oh, oh, meneer Duif, hoe durft u? Wat weet van u? Nou, ik eet ze niet op. Ik gooi ze toch weer terug? Plons, en daar zwemmen ze weer. Nou, ik weet niet of ik het met u eens kan zijn. Ik vind het een gemeen bedrijf. En, en we moeten trouwens achter de vos aan. Nou, let maar op. Die zit rustig aan de waterkant te vissen. Oh. Daar zie ik riet en wilgen. Laten we daarheen gaan, juffrouw Mossel. <laughs> Meneer de Haan, vindt u het niet erg met mij de middag te moeten doorbrengen in plaats van met uw verloofd? Pas op voor die stronkje, juffrouw Vlot. <laughs> Nee, nee hoor, in het geheel niet, nee. Let op, daar komt een wortel boven de grond. Dat is een pak van mijn hart, nou kan ik vrijer ademhalen. Oh, oh, oh. Al die lucht maakt me duizelig. Hier, bukken, bukken. Er hangt een tak over het pad. Oh, Wat een slordig bos. Mijn kleren zijn wat nauw voor die acrobatiek. Ja. Hier, sprongetje over deze modderpoel. Oh, oh, nee, ik durf niet meer haal. Ik zit me nou, nou. vastmiddelen. Nee, nee, nee. Ik vang u wel op. U hebt niets te vrezen. Wil oh, dan nou, wilt u mij er niet overheen tillen. Voor u is het maar één stapje. Um, nou, vooruit dan. Maar de volgende keer doet u het zo. Ja. Uh, Eén. Oh. Twee. Ah. u meneer de haan, dat is lief van u. Oh, wat zou ik zonder u in het pas moeten beginnen. Ik zou vast verdwalen. Juffrouw Baars. Ik had niet gedacht dat hij zo kinderachtig was. Ik weet dat de haan zich best amuseert met juffrouw Vlop. We kunnen hier het beste links gaan hoor. Wat nou, ze gaat rechts. Hoe drijf je een ezel door aan zijn staart te trekken? Als ik het zo bekijk, kan ik toch beter die kant op gaan. En toevallig is dat de weg die juffrouw Baars is ingeslagen. Nou kan ze zich niet meer omdraaien zonder haar gezicht te verliezen als die achter er al kom. Hallo, daar ben ik weer! Ja, ik had me bijna in de weg vergist, hè. U niet, hè? Vrouwelijke intuïtie zeker. U heeft een goede neus voor het spoorzoek, overigens. Jonge, jonge. Maar wel wat zwijgzaam voor een telefoniste. Juffrouw Baar spreekt vijf talen, maar zwijgt in alle talen. Wat een talenknobbel. Zeker de rekening niet betaald. Vooruit, meneer Valk. Wat staat u daar te dromen? Ik droom niet, juffrouw Weiting. Maar ik zie hier een bijzonder exemplaar lopen van de Tropicoris gruftypes, de boomwans. Ach, meneer Valk, we lopen tussen eeuwenoude bomen en uitgestrekte heidevelden en nu kijkt naar zo'n nietig insect, terwijl we de vos zoeken. De vos in mensengedaante. Vulpes, vulpes, anthropomorphus. En we moeten flink doorstappen, meneer Valk, want onze collega's hebben we al uit het oog verloren. Eén moment nog, ik zie daar een mannelijk imago van de Pires Brassique. Het kool, weet je. Oh. Zo'n kans krijg je niet vaak erachter voor je oh, pas toch op, meneer Valk, u struikkelt er over uw vlinder net hoog. Ach, ach, dat komt er nou van. Ach, u heeft zich toch niet bezeerd. Wie had dat kunnen denken van een calculator? Zo berekend en economisch op het werk, zo barrig en onhandig in zijn vrije tijd. Had het niet kunnen denken. Al doe je heel wat mensenkennis op als receptionist. En jaagt achter vlinders aan tijdens een vossenjacht. Nou, sta op meneer Valk. Ja. En klop het stof van uw bruine wolle maatkostuum. Ik had hem bijna. Hij is ontsnapt, mijn Pyrus Brasike. Hij is nog maar een zwart gestippeld wit stipje in de blauwe lucht. Denk er niet meer aan, meneer Valk. Kijk eens wat er komt. Een wandelsportvereniging, een ideale vermomming, een vos tussen de sportieve wandelaars. Alle lopen in de pas en zingen in de maan, wat Mr. Zingt en loopt hij mee, onze vos. Wie van al die mensen zou het kunnen zijn? Waarom roept u niet gewoon in het algemeen, bent u de vos? Degene die opkijkt, is dan de vos. Dat is uitstekend gekalculeerd, meneer Valk. Hallo, bent u de vos? Ai de Valks, Sinti de Vox, et fullerenaar, elei Meneer Valk, ze kijken allemaal op. Ze kijken op van uw talenkennis. Oh. Vulpes, vulpes, antropomorfes est. Twee, drie. Uh, ah, je verwijting erg eraan. Deze wandelsportvereniging is een uitstekende vernomming voor vossenjagers. Geen vos komt op het idee dat een jager zich zal aankondigen met gestampt en gezang. Pas op waar u uw voeten zet. Dat spreekt de grillus, campesperus, een vuil Oh, oh, oh, meneer Raaf. U laat me lachen. U loopt daar maar te spieden en te loeren, uw oren te spitsen en te snuiven. Met uw geweer in aanslag. Je zou nog denken dat het hele bos vol wild zit. Stil, juffrouw Stokvis, Niet blaffen. Ik ruik roofdier. Snuffelt u ook eens? Huh? Ik, ik ruik berkenhout, dannenmelden, sterrenmos en mottenballen. Toch zit er roofdier in de lucht. Hm. Geschild eikenhout, varen, bosbas en... Mottenballen! Rust. Daar, in het groen, ziet u die roodbruine kleur, die venijnige oogjes, die dikke staart en die spitse snuit? Mm -hmm. Lijkt dat geen hondachtige? Ruikt het niet roofdier? Mottenballen, meneer Raaf, mottenballen! Oh, niet, niet schieten, niet schieten! Die roodbruine hondachtige met dikke staart, spitse snuit en venijnige oogjes maar ruikend naar mottenballen... ...is gedrapeerd om de hals van een oude dame! Ik ruik het al, je Stokvis! Vriendin van de mens. Misschien is die oude dame die haar middagdukje doet gezeten op een bankje in de zon, maar met een geprepareerde vos om haar hoofd ter bescherming tegen het toch nog wat kille bruisje, schijnbaar zo onschuldig. Een sluwe vermomming maar achter de vos gaat. Ik zal het er vragen. Oh, niet schieten hoor, niet schieten. Oh, pardon mevrouw. Mevrouw, bent u de vos? Ze slaapt. Bent u de vos? Nou, ze slaapt diep. Helpt u even roepen, meneer Raaf. Bent u de vos? Zal ik mijn geweer afschieten? Oh, nee, nee. Ze houdt zich slapende. Het is kwaad, oude vos gevangen. Oh, oh, meneer Raaf. Oh, u laat me schrikken. Kijk wat u gedaan heeft. Die prachtige vossenpels geschroeid. De haren stuiven in het rond. Oh, maar de streken is ze niet kwijt oude Fix verrijft de slaap uit de ogen. Mevrouw, mag ik vragen, bent u de vast? Ach, ben ik ingedut? Ik wilde alleen maar even rusten. De zon is zo warm, al is het briesje fris. Sprak u tegen mij? Ik ben helaas wat doof. Ik preek voor de ganzen, zegt onze dominee vaak. Wat zegt u, vragen wij dat? We begrijpen niet altijd wat hij zegt, maar hij preekt mooi. Ja, ik ken hem nog van toen hij een kleine jongen was, met zijn afgezakte kousen. Hij was een echte slondervos. Oh, oh maar nu moet ik holen. anders mis ik de thee in het thuis. Dag, lieve mensen. Groep de kinderen. Oh, aha. Ze heeft geen antwoord gegeven. Geloof mij, ze maakt geen keffend geluid, dus is ze geen vos. Maar wij krijgen het beetje wel. Ja, ja. Terwijl het, juffrouw Stokpies, de neus nat houden ja. en in de win. Ja. Kijk, zo'n plekje als dit, juffrouw Mossel, dan denk je niet meer aan chaufferen. Dan kan alles je gestolen worden, je complete drie tonnen. <hijf> Wat zegt u dat mooi, meneer Duif? En u die de hele dag op de typemachine zit en rammen, briefies, berichties, zo. Tot onze spijt kunt u de moord stikken. <lacht> Vindt u nou niet dat er wat meer poëzie in het leven zou moeten zijn? Oh, zeg zegt toch niet zulke dingen, meneer Duif. Het maakt me verlegen. <lacht> Ik voel me helemaal warm en week. Achter dat riet is een watertje. Laten we daar gaan zitten ja. en elkaar jij en jou noemen. Oh, nou hè. Help, help mij. Ik ben in het water gevallen. Oh. Vergeet het maar, er zit al iemand. Oh. Meneer Duif, misschien is het iemand in nood. Ik ben niet zo'n heldje voor Mossel, maar laten we maar eens gaan kijken. Ja. Help, help, dan toch. Ik ben helemaal opgewonden. Nou, dat u nou eens iemand redt, hè? Wat zou ik u dan bevonden? Ach, kijk nou eens. Met zijn kleren en al in het water. En zijn visspullen liggen nog op de kant. Hij spart op te veel. Zo jaagt hij alle vis op de vlucht. Hé, hey, wakker, hou je een beetje rustig. Oh, verdriet! Oh, misschien is hij de vos wel, meneer Dui. Stel je nou eens voor dat wij hem gevonden hadden. Een vos vermomd als verdrinkende hengelaar maar moeten wij hem dan niet op het droge trekken? Zeg, meneer Duit, als wij de kalkoenen spannen, hè... ...dan zal ik hem braden en een mag u bij mij komen opeten. Zal ik het hem eens vragen? Hé, hey, meneer, bent u de vast? Oh, mij dan Hé, hey, geef eens antwoord aan de dame. Anders verzuip je maar. Oh, hij oh. oh, gaat kopje onder. Ah, oh, dat is toch wel zielig. Ik heb echt met hem te doen. Waarom duikt je hem nou niet na die stakken? Ja, kijkt wel uit, veel ton diep, duiken. Dan steek ik zo mijn kop in het zand als een struisvogel. <lacht> het is je knie hoog het water, hij hoeft alleen maar te gaan staan. Nou daar heb je niet meer bij nodig. Oh. Ja, als de laarzen niet zijn volgelopen. Nou, oh, zeg hem dat dan. Hé, hey, hengelaar, ga je staan. Op je voeten. Ah. Oh meneer, hoe moet ik u bedanken? Pak die hengelaar. U blijft daar staan, midden in het water en u hengelt. Wilt u dan even de maden Ja, Hier zijn de maden. Er zit nog genoeg leven in. En als er nou iemand langskomt, dan roept u naar hem, ik ben de vos. Oh, ik ben de vos. Dat oh. is het. Maar zo brengt u de anderen in de waar, meneer Duif. Daar komt u wel eens gelijk in hebben. Weet u wat wij gaan doen, juffrouw Wasson? Ja. Wij gaan een heus echt, werkelijk, stil, geruisloos onvindbaar plekje zoeken. Attentie mevrouw Vlot, er naderen mensen. Het is een gesloten kolonne, ze hebben voorrang. Dat zingen ze vals, het doet pijn aan mijn oren. En ik die zo van opera hou, een opera liefhebster mag ik me wel noemen. Hoofdpijn krijg ik ervan, Ach, meneer de Haan. Zouden we niet een weg zoeken met minder verkeer? Uh. Deze hier, die voert naar dat donkere bos, hè? Uh. Ja, dit pad is minder goed begaan, maar mm. het vermoedt u toch niet, juffrouw Vlod? Oh, pas u op, pas u op, konijnenhol, voor je het weet heb je verstuikte enkel. Ach, oh, wat zou ik graag zo'n zacht konijntje aaien, maar ze laten zich niet zien. Oh, uh, voorzichtig, voor... braam braamstruiken. Uh, ze groeien zo de weg op. Ze zijn reizenbraam, kijk, ze zijn... Dan zijn ze onrijp, juffrouw Vlot. Bramen horen donkerblauw te zijn. Ach, wat zou ik graag van die bramen willen eten, maar ze zijn niet rijp. Is er geen enkele aan die hele struik? Ach, niet daartussen, juffrouw Plot, niet daartussen. Let toch op uw kousen, ze komen er toch ladders in. Oh, oh om een kous? Ziet u dat? Mijn Nijland zijn dan Flaarden, uh. opengehaald aan takkenbord, dat zijn braamstruiken. Wel, spel van fraaie benen steekt er aan alle kanten door. Uh, uh. Heeft u dat opgemerkt, meneer de Haan? Ach, ik had gehoopt dat hier minder verkeer zou zijn. Het is een man te juffrouw Vlot. Laten we er iets opzij gaan. Paarden kunnen stijgen en dan nog met die hoeven trappelen en dan weer op hol slaan. Een man te paard? Wat enig! Hij komt deze kant op. Hoe behendig ontwijkt hij de bomen en takken die mijn kousen aan hebben gescheurd? ruiter en wat een prachtige rode bruine kleur uit het paard. Juffrouw Vlot, juffrouw Vlot, huh? dat zou de vos wel eens kunnen zijn. Oh. Hallo, hallo, bent u de vos? Meneer, u stelde een vraag. Was die vraag gericht aan mij of aan mijn paard? Was het aan mijn paard, dan vraag ik wel excuus omdat ik mij in uw gesprek gemengd heb. <laughs> Was het aan mij, dan moet ik zeggen, ruiter en paard zijn één, maar van een vos die een vos bereidt, heb ik nog nooit gehoord. Dus u bent de vos niet? Ach, vaak denk ik, ik zou in zijn plaats geroskamp uh, willen worden, hooi willen eten, aan de zoutsteenlikken, aan mm. bereden worden door een strenge maar liefhebbende meester. Mm. Ja, ja, vooruit, uh, kom, vooruit, kom. Uh, waarom kan zo'n man niet duidelijk antwoorden? Hij behoort toch te weten wie hij is. Oh, wat zou ik graag eens meerijden voor op zo'n paard? Maar de ruiter is al in het bos verdwenen. Laten we ook daarheen gaan. We waren al daarheen op weg, juffrouw Plot. Oh. Hallo, centrale. Mag ik een lijntje naar buiten? Spreekt u maar. Hè? Ik hoor geritsel en geknap van takken in dat bos daar, juffrouw Baars. Het is een donker bos. Een bos waarin bossen zich graag schuilhouden. U gaat het maar alleen onderzoeken, meneer Specht. Mij zult u daar niet in lokken in dat donkere sparrenbos. Dan moet u vroeger opstaan. Probeert u het morgenochtend, voor e Als ik erom denk, juffrouw Baars, hoe ziek ik vorig jaar ben geweest van die kalkoen. Ik lag op apengapen. Ik kon geen boe of ba meer zeggen. Een dode kalkoen, vullen met een vars, oh, een luchubere grap. Lever, hart, de ontvelde maag en twee grof gehakte uien door de vleesmolen. Mm. Oh, de herinnering wordt mij te machtig. Mijn maag draait om in mijn lijf. Ik krijg hartkloppingen. De tranen springen mij in de ogen. Het water komt mij in de mond. Mm. Hoe gaat dat recept verder, meneer Spect? Ik moet er niet aan denken de kalkoen vullen, dicht naaien, borstenbouten met spek bedekken. Mm -hmm. Laat het u niet gebeuren, juffrouw Baars. Huh, kalkoen Vorig jaar, oh gehele vervetting, ik kon geen vin meer verroeren, ik lag voor pampers. Blijf daar dan nou maar rustig liggen, meneer Specht. Ik wil wel eens zien wat dat geknap van takken en dat geritsel in het bos daar te betekenen hebben. Een donker bos op klaarlichte dag, een geliefde schuilplaats voor vossen. Ik zie iets bewegen, achter die ritselende takken. De kalkoen, herstel, de vos. Hey, hey, niet zo snel, gosse. En oprispingen. Ik voel dat het een kalkoen is. Ik heb hem gevonden. De vos. Ik alleen. Rustig. Ik krijg een steek in mijn zij. Stil. Ik spring ervoor en roep. Bent u de kalkoen? De vos. Nee, juffrouw Baars, het zijn uw verloofde, meneer de Haan, met wie u eigenlijk deze middag wilde doorbrengen en de telexiste, juffrouw Vlot. Geen kalkoen, geen vos, maar een zwij. Juffrouw Baars, <laughs> laat mij het uitleggen. Zwij, zwijn, zwijg! Aanstaande, de verklaring voor wat u meent te zien. Aanstaande, Sint-Juttewist. Je zuster op een vlot. daar zit je aanstaande. De telexisten, de exhibitionisten met opgeschorte rok. Jij kan je rok beter over je knieën houden. Stop, en over je spakraderen. Stop, en over je dikke haarige benen. Stop, bestemd voor je verbaasde telefoniste. Doe komstig van meneer de Haan. Stop. Krak je oog uit, het pakken. Kom oh, meer Toch allebei dames. Iedereen weet dat je verbazende veel spaar gehaald. uit is meneer de Haan. Ze willen je plek. Ja, dat wil ik hem met Haantje plukken. Van ingewanden ontdoen en flamberen. Mm, wat een keukenprinses die juffrouw baars. Wat zeg u ervan, juffrouw Vlot? De baars schudden, uithalen, uh, de kop eraf snijden. Haantje, hals en poten afhakken. De baars wassen en droog Haantje heet het zijn water blancheren. Mm, mm, mm, mm. Ze kunnen er wat van de haan, geluksvogel, De Rode baars en een af. Staan in de verhitte blaadslee en overgieten met hete boter! Protesteer tegen deze behandeling. Ik zal u. Hmm. Brandende hartstochten, brandend maagzuur. De rode haan kraai! Nee. brandt, brand, het bos brandt! Nee. Kom toch zitten, meneer Valk, en laat dat vlindernet met rust. Direct, juffrouw Kijk eens wat ik van huis heb meegenomen. Een blozend appeltje. Oh, oh, oh, oh yes Een wormstekel. Oh. Daar zal ik hem moeten weggooien. En ik had er maar twee meegenomen. Niet weggooien, juffrouw Weiting. Er zit een rups in van de Carbocapsa Pomonella. Als het maar Latijn is. U lijkt wel een pastoor die de misleest. Nou, hier is nog een appeltje zonder Latijn. Ik doe het maar op, hè? Ik neem wel een broodje kaas. Kaas? Daar ben ik dol op. Oh, ik meende dat u alleen dol was op vlinders. <laughs> hmm. Hmm. <laughs> Waarom kijkt u zo naar me? De hele middag keurt u me geen blik waardig en ook nou kunt u uw ogen niet van me afhouden. Ik dacht al, ik ben te plomp voor een vlinderliefhebber. Is het lekkere kaas? Maar u maakt me verlegen met me zo te fixeren. Zo krijg ik geen hap door mijn keel. Mijn mascara is toch niet uitgelopen? Of kijkt u naar de kraaienpootjes in mijn ooghoeken? Kraaienpootjes. Een haan kan iets wat een kraai niet kan. Weet u wat dat is? Een raadseltje. U zou het antwoord kunnen zingen. Ik zal uw broodje kaas wel vasthouden. Een haan kan wel kraaien, maar een kraai kan niet haaaren. Mm, wat een kaas. Oh, dat is alleen niet mijn broodje opgegeten. Nee, hoor alleen de kaas. Hier heeft u het broodje terug. Nou, u houdt er wel rare grappen op na. Dat had ik niet van u gedacht, meneer Valk. Op zo'n vrije dag leert men elkaar wel kennen. U hebt uw appen laten liggen? Die zal ik dan maar met het kale broodje opeten. Zo. Ah, het is vast al laat in de middag. Het wordt kil. Oh, kijk eens wat een mistpanker uit het bos op ons afkomt. We raken helemaal doorweekt. Klam, stijf en verkleumd tot op het bot als we hier blijven zitten. Kom maar mee, je verwijting. In de heuvel achter ons is een grote opening uitgegraven. Ik weet niet of ik met u meega. Mijn vertrouwen u is wel een beetje geschopt. Ja, als u nou beterschap belooft. Nou, laten we maar gaan schuilen. Uw gezelschap is altijd beter dan alleen in de mist en de schemering achter te moeten blijven. Warm en behaaglijk. Doe maar of u thuis bent, juffrouw Wijting. Moet ik doen als ik thuis ben? In dit hol? En dat zegt u? Maar, maar dat betekent dat u hier thuis bent. Dat ben ik ook, juffrouw Wijting. Dit is mijn hol. U bent dwars door het bos met me meegelopen. En niet eenmaal heeft u mij gevraagd, bent u de vos? Bent u de vos? Pia. Mijn achterna zitten van insecten was in een methode om sluitwegen te volgen zonder argwaan te wekken. De calculator! Ik had het kunnen weten. En ik, die me werkelijk ongerust maakte over uw onhandigheid, uw verstrooidheid. Ik, die u verteederd in hoofdschudden nakeek als u achter de vlinders aanjoeg. Of wat zult u in uw vuistje gelachen hebben? De vos heeft zonder gepakt te zijn het hol bereikt. Dus nu is de vos winnaar. U hebt me voor gek gezet. De kalkoen is voor u. Maar ik heb één troost. U zult hem wel met me willen delen. Delen? We zullen nog eens zien of u de kalkoen met me delen wilt. Huh? Misschien wilt u hem liever met mij vermenigvuldigen. Huh? We nemen meteen de proef op de zon. Want de vos heeft de kalkoen al meegebracht om in zijn hol van te genieten. Oh. oh ja? Waar is hij dan? Ik ben toch wat hongerig. Is hij al gebraden? Is hij nog warm? Wel warm, maar niet gebraden. U, juffrouw Wijting. U bent de kalkoen? Nee, nee, nee, meneer Broek. Nee, nee. U niet sparten. U raakt steeds meer prijs hier. Nee, ik wou me nog zorgen over uw belangstelling. Ik waarde me te klop. een vette broek, ik ben niet tevreden. Was het u niet opgevallen dat het vlindernet wat groot was voor de vangst van nietige insecten? Oh, en ik die me steeds weer achteraan in het kreubelhout stofde met de gedachte dat ik u moest redden. Dat u zo verdwalend de weg niet terug zou vinden. Al die tijd leidde u me om de tuin en ik stortte me in het verderf. Oh, het is ook... Al oh, heeft u het vuur al aangestoken, wilt u me werkelijk braden als een kalkoen? Het is rook van buiten. Ze gaan me toch niet uitroken? Oh, elf, ik steek... Een bos brandt. Alle dieren vluchten het bos uit. Er rennen meneer Gans en meneer Wolf. Is het lichaam van meneer Wolf in de vlam achtergebleven? Wie zal het zeggen? Ginds rennen nog andere employés van onze firma. Meneer Raaf, juffrouw Stopsis. Ze rennen nu met de wind mee. Hij heeft weer verloren. Meneer Duis en juffrouw Mossel, gestoord bij het water. Ze weinig om het vuur te blussen. Meneer De Haan en meneer Specht. Juffrouw Wolf en je verbaasde, je ruzie vergeten. Ze komen allemaal deze kant op. Ze komen recht op dit af. Sta op, je verwijting! We moeten maken dat we wegkomen! Schiet op, runner! De Bossier. U hebt geluisterd naar een hoorspel geschreven door Erik van Zuilen. Geluiden: Bram Hengeveld. Opname: Korte Groot. Regie, Ad van Eck.